Week 10 van het online programma Transfiguratie nu gaat over de Heilige Graal. Wij spreken van een drievoudige verbondenheid en van een drievoudige aanraking. Want zonder zulke drievoudig aangrijpen kan de Heilige Graal als innerlijk bezit geen werkelijkheid in u worden? Immers, de Heilige Graal neemt slechts gestalte in hen die, in reinheid des harten en in daadwerkelijk positief beleiden, hem naderen met een geheiligd weten. Wanneer wij spreken van een positieve verbondenheid dan moet er allereerst sprake zijn van een negatieve verbondenheid, van een reeks van door ons allen gemeenschappelijk aangevoelde gerichtheid, van door ons allen ervaren gemoedsgesteldheden, waarop wij door de jaren heen getracht hebben te reageren en die ons tenslotte tot de geestenschool van het Gouden Rozenkruis hebben gevoerd. Heel de keten van het licht wil u tot zonen, tot dochters dopen. En zo zullen wij worden toebereid tot een grootsere taak, namelijk het stralender en intensiever maken van het magnetische lichtveld, om dan via dit lichtveld een arbeid in de wereld te bewerkstelligen. De legenden van koning Arthur en de ridders van de Tafelronde en daarin het verhaal van Passival op zoek naar de heilige graal... is je waarschijnlijk bekend. Je hebt misschien ook gehoord van de geschiedenis van de Kataren in Zuid-Frankrijk... en van de klassieke rozenkruisersgeschriften... die aan het begin van de 17e eeuw verschenen. Ook al is hierover veel, heel veel te vertellen... en ook heel veel moois. De essentie van hun samenhang... Als de driebond van het licht is hoogst actueel. Drie impulsen van licht die de mensheid ontvankelijk maakten voor de wijsheid en liefde en de nieuwe levenskunst die daaruit voortvloeit. Graal, Katar en Rozenkruis. Deze driebond van het licht gaat voorbij alle historische gegevens over jou en mij. Altijd openbaart de werkzaamheid van het licht zich in een drievoud. Deze drie hebben elkaar nodig, anders zou openbaring niet mogelijk zijn. Wat is de vader zonder de zoon of de heilige geest? Hij blijft onkenbaar. Wat is een idee zonder bezieling en uitvoering? De lichtwerkzaamheid van de driebond van het licht raakt ook ons drievoudig aan. In onze harten, in ons denken en ons leven, opdat dat door ons heen, het licht van de Vader zich kenbaar zal maken. Het rozenkruis bevestigde de kennis in je van de kernkracht... dat je uit God geboren bent. De kataren, de reinen van hart, brengen je op de weg van de liefde... van de universele Christus. En de graal. De graal is een machtig lichtveld... vol van geconcentreerde, bevrijdende kracht gesymboliseerd door een beker, schaal of mengvat. Waarom een beker of mengvat? Omdat het lichtveld niet als vanzelfsprekend bij je binnenkomt. Je moet je tot het licht negatief verhouden, dat wil zeggen intens verlangend. In de woorden van Wolfram van Eschenbach. Wie de graal eens wil ontvangen, bedenk, er geldt daartoe één wet een innig, heilig, diep verlangen. Dan ontstaat de positieve verbondenheid waar Kateroze de Petrie over schrijft en wat net is voorgelezen. Heel de keten van het licht wil je in het licht dopen. Dompel je dan verlangend onder, raadt Hermes zijn leerling taat aan. Dompel je onder in het mengvat, gevuld met de krachten van de geest. De schat van de katharen, de kracht tot het reinigen van je hart. De schat van het rozenkruis, de kennis tot een geheiligd weten. De schat van de graal, het vermogen van de totale universele broederschapsketen... is in staat, zo je er in jezelf iets van weet vrij te maken voor anderen... je stralend gelukkig te maken schrijft Cateroze de Petri aan het slot van het boekje 24 december 1980. Het is waar...